Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. En voor wie van voordelig inslaan een sport High protein, drink yoghurt, aardbei of mango. 1 liter voor maar 99 cent. Zo, sterke aanbieding? Ja, lekker hè? Hands van Voodoo. Aldi. Zaterdagavond daar zijn we weer, maar eerst het nieuws van 9 uur. Goedenavond. Boze reacties op Trumps nieuwe importheffing voor Europese landen, waaronder Nederland. Zo vreest de politiek voor de band met de VS en dat zeggen ook bedrijven die handel drijven met Amerika. Het wordt steeds lastiger omdat Trump erg wispelturig is, zeggen ze. Trump is boos omdat de landen troepen naar Groenland sturen. De Franse president Macron noemt het onacceptabel en er komt snel ook een gezamenlijke Europese reactie. De Deense buitenlandminister snapt sowieso niet waarom de Amerikanen met de tarieven komen, want de soldaten zijn juist gestuurd voor de veiligheid van het Noordpoolgebied, omdat Amerika daar steeds over klaagt. In Venlo is een man zwaar gewond geraakt nadat hij wegrende voor de politie. Hij werd verdacht van mishandeling en ging er vandoor toen agenten achter hem aan gingen. Hij rende de weg op en werd geraakt door een auto. Hij was er zo slecht aan toe dat er een traumahelikopter moest komen. De deal met Jordi Cruijff is rond. Hij heeft een contract getekend bij Ajax en is daarmee de nieuwe technisch directeur. Hij gaat dus over de aan- en verkoop van spelers. Ajax speelde vanavond met 2-2 gelijk tegen Goethe Eagles. En AZ, dat Ajax deze week nog een pak slaag gaf in de beker... verloor met 3-1 van Peck Zwolle. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt af naar om en nabij de 0 graden. In het noorden kan het vannacht mistig zijn. Morgen blijft het daar ook lange tijd grijs. In de rest van het land wordt het zonnig en het wordt dan 3 tot 8 graden. En tot zover het ANP Nieuws. Chris Kroos Amsterdam Ja, de zaterdagavond zijn we weer hoor, Christus Amsterdam. Ja, zijn jullie klaar voor de nieuwe Christus Amsterdam show? Ja, Christus Amsterdam, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen... maar wij in ieder geval wel, zo meteen Kylie Minogue, Nelly, maar eerst Jackson 5. Hier op Q-Music. Stop, stop, see my name on a blimp Guarantee me And so I'm gonna luck. up You don't believe a a world Nigga, double up We don't play around It's a bet Lay down Niggas didn't know me 91 Bet they know me now I'm the young Harlem Nigga with the goldies now. Can't no me These niggas hold me down Cooler School me to the game Now I know en we brengen je de lekkerste KKE-muziek, Chris Cross Amsterdam. Ja, ik zie in de Q-music-app een bericht binnenkomen van Teun. Yo, boys, Fatboy slim, zou top zijn. Ja, dat gaan we doen. Uh, mochten we iets voor jou kunnen draaien, stuur het in, hè. Ja, dat kan je doen via de Q-music-app, met nu Hey, How You Doing. Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. you leave your And your number. And I'll get next. to you. Hey, how are you doing? Sorry, I can't get through. you leave your name, huh? de echte Legends hier op Q. We draaien alles crisscross door elkaar. Ja, en Willy janne mooie naam, stuurt heerlijk rondje rijden in de auto met heerlijk Q op de achtergrond. En wat zijn jullie goed, jongens. En wat zit jouw haar mooi, Jordi. Nou, dank denk je... Man. Achtergrond moet op de voorgrond, die muziek. <laughs> Cindy stuurt lekker aan het meeluisteren naar jullie. Top, Cindy. En we gaan heel snel door. Boop, boop. in de mix hier bij ons. Chris Cross Amsterdam. We zijn zo bij je terug. Met, met, met, met, met, met... Vienna. Wauw, dat wordt super voordelig inslaan bij Etels.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 of Vitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpeister.nl Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds.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 Kriskos Amsterdam. Je hoort alles, maar dan ook alles door elkaar heen. Kriskos Amsterdam. Van Sander. Ja, zitten, van, zitten, van zitten. liggen op de bank. Ja, ja, ja, je bent geopereerd aan je knietje. En Sanne kan dus echt heel goed paddelen. Daar ben ik eerlijk in. Ja, dat is lief. Maar ik ja. heb één missie, dat is hem verslaan. Ja, ik had heel slecht tegen een verlies. En elke keer, elke keer met een speel. Ja, ik ben net begonnen. En dan word ik van de ja. baan geslagen. En dan ga ik gewoon met het lucht, dat gevoel, naar huis toe. Ja. En ik ben geopereerd aan mijn knie. En uh, even een Ja. En nu proberen ze me in te halen door heel vaak te gaan paddelen <laughs> zonder ja. mij. En ik hoopte ik... hoop dat ze de verkeerde knie zouden pakken. Nee. Nou, we gaan heel snel door met Rihanna. Only girl in the world world for you and our music show me love of roman we zijn nog heel even veel plezier zo met Vincent And This dit is Chris Brown every love, every love.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 Ontdek het op secondlove.nl Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Monitam. En heb je een duurzame product al ontdekt? Moniton, moniton. Bestel op monitam.nl Nieuw bij National Geographic. Pole to Pole with Will Smith. In 100 dagen ga ik de cross continenten seven om to antwoorden te vinden to what's important. On Op mijn pole-to-pole journey, I'm exploring de extremen van onze planet. De nieuwe serie, Pole to Pole, with Will Smith. Vanaf zondag 18 januari, 8 uur, National Geographic. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Hé, hey, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij. Houden ons altijd netjes aan de regels.